Een van de verdachten in een zaak over een neppillenwebsite... had genoeg medicijnen en drugs in huis om een middelgrote stad te verdoven. Dan moest met een vrachtwagen worden afgevoerd? Dat zei het Openbaar Ministerie aan het begin van het proces over slaappillen.net. Twee mensen staan er terecht. Het zijn niet de eigenaren van de site, zegt verslaggever Bas de Vries... in de rechtbank in Den Haag. De een uh, zorgde voor de bestellingen, dat die op de goede plek kwamen. De ander beheerde de voorraad. En uh, die, was, uh, ja, die zorgde dat de bestellingen werden... Behandeld. Tegen de echte eigenaar loopt nog een onderzoek van het landelijk pakket van het OM. Die doen nog een poging ze te vinden... En je zou zeggen, daar is haast bij ook, want inmiddels zijn ze alweer een andere webshop begonnen, maar dan beter afgeschermd waarop je gewoon door kunt gaan met bestellen. Het onderzoek kwam op gang na de dood van een 44-jarige vrouw uit Voorburg. En ze hadden bij deze website levensgevaarlijke pillen besteld. Ze bestelden ook wel eens pillen op een andere site, waardoor het niet te bewijzen is dat ze dood is gegaan aan een middel van deze specifieke site. De huur van een sociale huurwoning mag vanaf 1 juli maximaal 4,1% omhoog. Dat zegt het ministerie van Volkshuisvesting. De huur in de middenhuur en vrije sector mogen vanaf 1 januari stijgen. Middenhuurders gaan maximaal 6% meer betalen. In de vrije sector mag de huur met ruim 4% omhoog. En het is een gek gezicht. Kinderen die half december in Korte Broek naar school gaan. Het gebeurt op tientallen scholen, zoals bij basisschool De Groene Hoek in Maasluis. Ja, het ziet er heel erg uit, want het is ijskoud en zie je iedereen in Korte Broek staan. Dit jaar doen er 145 scholen mee aan de Kika Korte Broeken actie. Om geld in te zamelen tegen kanker. Het was een paar jaar geleden het idee van Pim, die iets wilde doen voor zijn fiek, zieke vriendje Rijn. Dat inspireerde veel andere kinderen. Supergoed idee. Heel goed bedacht. Heel veel fantasie. Ja, snel gingen andere kinderen en later andere scholen meedoen. Pim is trots dat zijn actie zo groot is geworden. Ik ben vooral trots op, op Rijn eigenlijk dat, hij, uh, dat het nu goed met hem gaat. En met uh, alle zieke kinderen die, uh, die het hebben overleefd. En die aan het strijden zijn om het, uh, om het te overleven. Het weer in de oostelijke helft van Nederland schijnt de zon. De komende uren klaart het in het westen ook nog wat op bij 8 tot 10 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag met af en toe wat zon. En het wordt een graad of 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroent van de ANWB. De avondspits begint ook in Noord-Holland... met vooral wat korte dagelijkse files. De meeste vertraging zien we daar nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud heb je op de A9 van Alkmaar... naar Diemen, voor Amsterdam bij Helmermeer. En daar staat 10 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 De hoge toners uh, raakten me destijds ook bij het inzingen van deze plaat. Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. De derde de uur alweer, Dolly En dan hebben we ja. altijd uh, Rennel Lawson uh, natuurlijk. Ondanks uh, dat het nou uh, ja, rust is uh, voor uh, de Formule 1 uh, coureurs. Die, uh, ja, die hebben lekker uh, even vrij. Maar, maar uh, uh, Rennel dan liever ook niet rust? Nee, nee. Rennel laten we gewoon doorwerken. <laughs> rendel en rust. Ja, rendel en rust. Nee, die heeft dat altijd, dat wel wat, altijd wel wat te vertellen. Ja, ja. zo is het. Dat gebeurt natuurlijk ook voldoende in de winter. Hè. De, de, de auto's worden getest. En, uh, ja. Hulkenberg heeft al in een soort auto gereden die met minder downforce is. Om te kijken hoe dat bevalt. Want de nieuwe auto's hebben dat. Veel minder downforce. Dus dan word je veel minder op de grond gedrogen, zeg maar. Ja. En dan uh, rij je op het, uh, op het uh, rechte stuk rij je veel harder. Mm -hmm. Maar de bochten worden dan moeilijk. Dus het is eigenlijk de bedoeling ook een beetje... dat uh, de echte coureurs uh, dan uh, echt boven, boven water komen drijven. Dus die echt met de auto's zo uh, kunnen gaan. Ja, ja. Nou, ja. je weet het ook, hè. Dus uh, regenbandjes. Dus, uh, nou, we horen het allemaal straks van uh, renden los. Ja, dus rond uh, ja, ja, ja, kwart ja. over vier, ik zeg ja. ook. Maar wat... Ah, ja. ja, nou, ja. en wat doen we nog weer? Weet ik veel. Ik heb nog één oh, uh, berichtje okay. uit, uh, wat, wat met z'n te maken heeft. En een dier en die van de, de week. En een dier van ben je de er week, al week, uit natuurlijk. welk dier het uh, gaat worden. Nou, ik denk, ik denk dat ik kies voor moos. Moos. Een poes. Oké, okay, een poes. Ja. Poesje push. ja. of poes? Poes. Poes. Ja. Poes, moos. Ja, grote poes. Grote poes, ja. straks uh, het dier van de week. Maar eerst uh, over een tweetal plaatjes, uh, Randall Lawson, met uh, de Pit Report. Ik ben heel benieuwd, want we hadden ook nog dat VIA-gala waar uh, Max uh, ziek was. Hè. Dus uh, Heb ik eens even kijken of je daar ook nog wat oh, een ander over kan ja, vertellen ja, ja, heeft. Ja, ja, ja, ja, ja. Je weet het maar nooit. Misschien heeft hij contact gehad, gehad met de dokter. We horen straks in ja. de Pit Report. Mm. my dreams, I know you're always by my side. Everywhere I go, you linger in my mind. I've been waiting so long for a special guy. Then you came to lift me up and make me fly. Baby, don't My heart is getting lost inside of you Had a feeling that I can't resist too For the moment I laid my eyes on you Honey, tell me what you wanna do Cause my heart is getting lost inside of you Guess I've always known that you would say goodbye Sometime again, you make me cry make me I spent die. hours trying to get you on the phone My heart has been lost inside of you A beautiful sight, we're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone away is the bluebird Here to stay is the new bird To sing a love song while we stroll along Walking in a winter wonderland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 De singles zijn zoveel verschrikkelijk veel uh, feestdagen. uitvoeringen. Feestdagen. Ja, Dankjewel. feestdagen. Daar zijn, okay. we, zijn we inderdaad uh, klaar voor, voor de feestdagen. Dat hoor je wel uh, aan de muziek uh, die we vanmiddag uh, draaien, natuurlijk. Rendel, goedemiddag. Hé, hey, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. goedemiddag. Ja, jij bent lekker met Dolly aan het uh, kletsen, maar ondertussen ja. uh, <laughs> gebeurt ja, het al bent... op de radio. Maar geef ja, niets. Je weet het, dan stoor je ons gewoon. Ja, nee, ik, ik zal het ook nooit meer doen. Goed zo. Goed zo. Kijk, hier leer ik van. Ik laat je gewoon... Uh... 7 minuten kan, van tevoren bellen. Ja, zo. Ja. zo ja, dat we even twee nummertjes door kunnen kletsen. Even twee nummers door kletsen. Ja, en dan, ja. Ja. Of je moet even blijven hangen, zodat je, ja, je, ja, ja. je kan doorpraten hoor. Ik kan hem ook uit. gewoon door de week eens dus <laughs> een keer bellen. Ik heb ah ja, wel ja joh. Of bij hem langsgaan of zo. Ga je op de koffie? Ja, of, uh, ja, ja, ja. ja maar hij zit altijd bij zijn schoonmoeder. Ik weet niet of hij ervan houdt. Nee, nee ik zit nu gewoon thuis achter. Oh, je bent gewoon thuis. Oh. Ik ben druk bezig met uh, allemaal ijzerste zeeperikelen en inschrijvingen en dat soort dingen allemaal. Dat moet ook gebeuren. Ja. Oké, okay, want. Uh, de ETCC, uh, zit daar ook een uh, winterstop op? Of uh, hoe werkt ja, dat? Uh, ja, er zit een winterstop op. Uh, zeker, wij beginnen pas in maart weer. Uh, dus uh, er zit best wel een winterstop. bij. iedereen is zijn auto's aan het prepareren. En voornamelijk uh, voor onze kalender: we hebben volgend jaar acht, uh, acht weekenden. Uh, ...aan het inschrijven, want uh, ja, uh, vol is vol zeg ik altijd maar... ...en we hebben inmiddels al vier evenementen die uitverkocht zijn. Dus ja, uh, iedereen is heel erg nerveus met de, met de feestdagen. Dat is goed, toch? Wow, he, ja, is, uh, dat ja. zo snel uh, uitverkocht is. Uh, dat is toch geweldig ja. eigenlijk, hè? Dat het, uh, ja. Mooi. Ja, het, het ene wordt niet zo geweldig dat dus dan vaak een heleboel mensen moet uh, ja, teleurstellen. Dat ja, je ja je dat is ook krijgen. weer zo. Dat het, is niet ja, anders. Maar aan de andere ja. kant betekent het wel dat we de goede weg zijn met de serie. En uh, ik verwacht eigenlijk wel in januari dat het hele seizoen uitverkocht is. Dus ja, dan het wat, uh, geval, dat is we wel, wel uh, dan wordt het een heel mooi jaar, denk ik. Echt ja, jaar. Voor het WK voetbal hebben ze daar wat uh, op gevonden. Ze maken gewoon de kaarten vijf keer duurder dan het, uh, de nou, vorige keer in Qatar. Heb je dat gezien? Ja, ja niet normaal, hè? Nou, ik denk niet dat wij een heel groot uh, van links naar straatje gaan krijgen. Oh, dat denk ik ook doen, niet. Maar. Nee, of ze moeten op grote schermen ergens in een uh, café kunnen ja. kijken, wat uh, erbij zijn. Dat lukt niet over. meer. Ik zag voor de finale kaartjes vanaf, vanaf 6.000 dollar of zo. Ja, nou, ja, ja klopt. Oh, ja. dat gaat nergens over. Het gaat helemaal nergens over. Dus, nee. Uh, en dan heb dan... je je reis nog en je verblijfskosten ja. en uh, ja. je eet en drinkt uh, wat. Nee, alleen maar rijke mensen kunnen dat uh, betalen, volgens Misschien mij. Misschien gaan we het ook krijgen in de formule 1, hè. Want ik weet niet of jullie het gelezen hebben en gezien hebben... dat de FIA heeft... Uh, ja, die, die heeft gewoon gezegd, jongens, op alle auto's moet het VIA logo. Ja! Ja, op de ja. neus, hè? Ja, op de neus. Wat is dit nou weer? Van <lacht> <lacht> ja. En dan moet hij ook nog een bepaald uh, formaat hebben, zeg maar, ja, dat logo. Uh, 7,5 centimeter hoog, geloof ik, en breedte, toestand. Nee, Hé, hey, jongens, normaal een plekje op die neus kost gewoon uh, nou, misschien uh, 500.000 per jaar. Dus gaat de VIA dat ze betalen? Ik geloof het niet. <lacht> dat denk ik ook niet. Anders mag je niet mee uh, rijden als je het uh, niet ja. doet. Het, denk ik ja. dan. Maar het was sowieso een rare week met dat het, het, het, gala natuurlijk. Hè? Max die zich ziek belde. Ja, nou, was hij nou echt... wel ziek of was hij nou niet ziek? Nou, ik weet niet of jullie uh, uh, uh, een beetje de beelden hebben gezien wat er allemaal op het gala afgespeeld hebben in de verschillende series. Uh, ja, wij, ik heb, uh, Max heeft daar even de boel toegesproken, hè? het team natuurlijk en Lendo toegesproken. Ik vond hem me niet heel erg ziek uitzien. Nee, nou ja, dat was wel eigenlijk ook een beetje het vermoeden. Nee, maar ja, weet je, hij heeft, hij heeft helemaal niks met dit soort, uh, dit soort evenementen. En dat kan ik wel begrijpen hoor. Dan moet hij netjes in pakken, toestanden, dat soort dingen. Uh, hij, hij is liever down to earth, zeg maar. Nee, uh, gewoon. Hij uh, ja, er denk ik gewoon gezien. En uh, waarom ook niet? Uh, het is nu tijd uh, voor zijn gezinnetje. Hè? Gewoon uh, met de kinderen wat doen en uh, gewoon uh, samen met de rest van de familie wat doen. Dat heb je helemaal gezien in deze poppenkasten. En waarom? Voor de tweede plaats? Is voor Maxus in de tweede plaats. Is niks, hè? Dat uh, telt gewoon niet. Wow. Nee, maar hij heeft wel een prijs uh, gewonnen, toch? Rendel? Ja, hij heeft, uh, voor de, de mooiste, de beste overtrekactie. Nou, ik denk dat hij liever de prijs ook had gehad dat hij wereldkampioen was geweest. Maar ja, <lacht> allemaal leuk dat soort prijzen. Ja. Ja, daar dat, dat, dat doet hij niks mee. En terecht. Ik, uh, weet je, je kan heel mooi inhalen. En je kan een prachtige actie hebben. Um, dat denk ik, van ja, het zal wel. Ik moet zeggen dat ik eerlijk gezegd. Lender Norris in de laatste wedstrijd had ook een paar hele mooie dingen. Heb zien doen. Uh, die, had dus ook wel kunnen, die had dus ook wel kunnen zeggen, jij ja, krijgt hem. Geen probleem. Dus, uh, nee, het moet, nou, worden, het, moet beetje, het moet een beetje verdeeld worden, denk ja. ik. Het moet een beetje verdeeld worden. Ja, we gaan naar volgend jaar en dan een hele andere auto en andere regels. En uh, noem maar op. Heb je daar ja. al een beetje zin in, uh, Rendel? Nou, omdat het eigenlijk, ik heb een mega veel zin in, omdat het eigenlijk voor iedereen, maar ook voor elk team eigenlijk gelijk is, uh, er gaat zoveel veranderen dat je niet kan zeggen uh, jongens dat team dit jaar, zoals uh, natuurlijk uh, in feite Red Bull uh, die eigenlijk een hele goede tweede helft van het seizoen heeft gehad met een auto die ze eindelijk begrepen nou uh, dat moeten ze dus ook met die nieuwe auto gaan doen, maar die is echt totaal anders hoor en die gaat totaal anders reageren en uh, je kan niet zeggen ik ga even op het chassis verder wat we nu hebben ze zullen een totaal andere auto daar moeten bouwen en dat uh, doet, is, uh, is in principe voor elk team dus ja jongens, zelfs haas kan voor haar rijden. We, we hebben geen idee, we gaan het zien. Nee, uh, ja, dat brengt me meteen bij Hülkenberg uh, natuurlijk uh, nog. Uh, uh, ja, uh, Nico Hülkenberg heeft al uh, met ons, ja, de, de, de huidige auto... alleen dan in de instellingen van de auto van uh, volgend jaar... dus met heel weinig downforce uh, heeft hij gereden. En dan, uh, ja, dan ga, ga je een stuk harder op het uh, rechte eind, maar uh, bochten... Dan moet je, ja, dan worden de echte coureurs dan ook uh, meteen beloond. Die blijven op de baan. En de dombo's, die vliegen er meteen vanaf, denk ik. Nou ja, er gaat natuurlijk heel veel gebeuren. Kijk, de, de echte rijders met heel veel talent, en dan zeg ik gewoon toch alweer, dan zie je echte kureus boven drijven. Dan zie ik een Hamilton gewoon weer terugkomen. Hè. Ik zie een Alonso, toch? Wat een oude generatie met veel ervaring. Die hebben in dit soort auto's gereden, dus die weten hoe dat voelt. Ja. Die hebben in auto's gereden met weinig downforce. Uh, dus uh, die weten een beetje hoe dat is. Uh, de, de nieuwe jeugd is eigenlijk alleen maar downforce gewend. En ik denk dat daar een paar door de, de man gaan vallen. En, uh, het is een heel ander rijstijl. Het is een heel anders uh, racen. Dus ja, uh, uh, uh, eigenlijk staat het hele seizoen helemaal open. Maar ook totaal open. En uh, uh, dan, dan is het eigenlijk zo dat ik denk dat de teams die gewoon en uh, ja, verrust hebben gekozen hun eigen, uh, eigen rijders hebben gehouden... dat die wel misschien uh, toch wel een beetje boven gaan drijven en uh, vooraan gaan rijden. Dus ik verwacht, ik verwacht heel veel van uh, Mercedes, ik verwacht enorm veel toch wel van Ferrari. En wel iedereen het niet heeft erover, maar reken maar jongens... die hebben gewoon al dat laatste gedeelte van het seizoen gezegd... we gaan alleen maar met een nieuwe auto bezig. En eh, ik verwacht eh, toch ook wel best wel wat veel eh, van Aston Martin, want ja, die ene Newey, die kan hele gekke auto's bouwen, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja, zeker. Nou, dat weten we. Dus, uh... <laughs> dat weten we, dus. Ja. Uh, hoewel hij zich natuurlijk daar wel wat minder mee bezighoudt, want hij is nu gewoon in feite teamchef geworden natuurlijk van het team. Vond ik een hele verrassende wending, zeg maar. Maar er waren wel meer verrassende wendingen, hoor, in de Formule 1 afgelopen, uh, afgelopen jongens, uh, kijk, uh, als je kijkt bij Red Bull, Tsunoda, dat was klaar. Dat wisten we. Uh, maar dat had je ja toch ja, hebt gezegd, ja, die, had, die zag ik niet aankomen. Nee, ja, want hij ging aankomen. natuurlijk hartstikke lekker bij uh, Racing Bulls. Ja, maar kijk nou even eerlijk jongens, naast Max, uh, we hebben er nu zes, zeven coureurs die gewoon uiteindelijk gewoon weggevallen zijn, afgeserveerd via de achterdeur. Uh, nou, hij ja, jij eens nu wat de volgende, nummer 7 even de macht, wat is het? Ik ben, ik ben de, dus de Nou, Laten we op voor niet, uh, Rendell. Nee, nee, zeker niet. En ja, dan uh, had ik toch wel verwacht dat daarbij, ja, uiteindelijk het synode toch terug zou gaan naar Racing Bulls. Ja, die jongens, er komt nu een uh, nieuwe rijder en uh, niemand begrijpt die. Maar oké, okay, dat zullen ze daar wel begrijpen. Wij, iedereen die gesproken heeft begrijpt die stap helemaal niet. Ja, ja, nee, precies, zeker. Hey, ik noemde dus, het trouwens net uh, Hoekenberg, maar ik bedoel uh, Stoffel van Doornen, de, de, de Belg. Dornen. Ja, die had dat ja. getest uh, met, een, uh, ja. Ja, met een auto ja, met ja, ja. minder dan Ja, maar dat maakt me Stoffel niet zo uit, want die heeft nog nooit een portdeuk in de pak die boter gereden. Dus het maakt niet uit wat het klaar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja, maar uh, nou, ja, sommige Belgen zijn, uh, zijn wel aardig hoor met, uh, met uh, Formule 1. Nou, wat ik het mooiste vind, jongens, dat is eigenlijk hoor ik daar helemaal niet moet over de persnel hoort. Maar de laatste twee wereldkampioenen, Lendo en Max, hebben wel een Belgische moeder, hè? Dat, dat bedoel ik. Dus daar zit in die chocolade, daar zit toch iets dat, dat toch wel heel goed. <tos> ik weet het niet. Uh, We al klaar. <tos> ja, ja, ja, ze zijn ja. Alle twee Belgische moeders. En ik vind, moet ik zeggen, de moeder van Lendo vind ik geweldig. Want die trekt zich helemaal nergens wat af. Oh, wat een dus, mooi mens is dat. Ja, geweldig. gewoon uh, zo'n jaren 60 hippie die gewoon uh, nooit meer uh, uit het hippiedom is gekomen. Is nee, maar, inderdaad. Uh, maar wel heel gewoon uh, is uh, gebleven. Ja, on denk ontzettend, leuk ja. ontzettend leuk mensen. Heel spontaan. Nodig, hè? Dan al die, uh, die uh, pitspoezen die er rondlopen en uh, zichzelf alleen maar uh, in de duurste outfits uh, moeten laten zien. En zij komt gewoon lekker binnenlopen en denkt, nou dat is een zeemannetje wat je aan zat maar staat je goed. Ja, ja, <laughs> ja, nou ja, precies zo. <laughs> ja. Je kan het hebben. Dus, uh, ja, nee, mooi, uh, mooi mens uh, die moeder. Ja, uh, gewoon een mooi mens. En uh, uiteindelijk was het toch wel, uh, uh, als je de laatste Camperie kijkt, jongens, we hebben toch allemaal tot die laatste ronde zitten wachten. Gaat er nog wat met Lendo gebeuren? Ik vind dat de man een, uh, met alle druk op zijn schouders, hij zijn sterke wedstrijd heeft gereden. En um, ja, hij hoeft wel maar die idee dat plek te halen. Meer was er gewoon niet nodig. Dus gewoon, dat is heel veel wasserij, ja, klaar. Ja, maar ik had ook het idee dat uh, Max zich er wel echt uh, bij neergelegd had. En, uh, ja, ik dacht maar, eerst dat hij dat een beetje speelde, he, dat er geen druk uh, op hem uh, stond. Uh, maar... Uh, yeah, maar weet je, hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij moest uh, uh, wat van verwachten. Hij moest winnen. Nou, dat heb je gedaan. En ook Ruim ook. Ja. Dus, uh, dus dat was helemaal geen probleem. Dan is het daarna gewoon afwachten wat er is goed. Moe, uh, nou ja, Leclerc was... Je hebt het eerlijk gezegd, ik was gewoon niet snel genoeg om aan te vallen. Dat, dat, dat, dat, dat kon nog gaan gebeuren. Ja, en Max heeft dan, heeft dan toch wel zoiets... Ja jongens, maar ja, uh, wij hebben alles gedaan. We weten waar we het verloren hebben. Dat is het begin van het seizoen geweest. We hebben ook een paar domme dingen gedaan. Maar dat heeft Lendo en Piastri hebben dat ook gedaan. Uh, nou, uiteindelijk, uh, Lendo is niet bezweken. Moe, uh, ik heb het nooit een... Uh, laat ik laat sowieso een keiharde, Formule 1-coureur uh, gevonden. Of uh, eentje die heel hard is. Maar nou blijkt dus ook dat de softies ook wereldkampioen kunnen worden op een andere wijze. Ja, dat is hem wel gelukt. Zeker. Dat is het absoluut geluk. maar, uh, dus ja, daar, daar moeten we alleen maar respect voor hebben. Of die ooit nog een tweede keer het worden. Daarom. Ja, en ook met de nieuwe reglement en de nieuwe auto's, uh, dat, uh, dat weet je niet hoe dat. Uh, gaat gaan we wel wachten. Ja, Rendel, daar zat ik te denken, hè, vandaag. Als je nou. Uh, ja. Al jaren is een auto met heel veel downforce uh, rijden. En uh, ja, je krijgt vanaf volgend jaar een auto die dat uh, niet uh, meer heeft. En uh, ook geen, uh, geen RDS meer, of hoe heet dat? DRS. DRS, ja. RDS is dus, uh, radiotaal. Nee, daar komt er wel iets anders voor terug. Dus er komt naar zo'n knopje op het stuur, dan kunnen ze even wat meer, uh, uh, meer uh, zeg maar vermogen halen. En dan kunnen ze daarmee uh, inhalen. Dus ja. uh, daar komt wel wat voor terug. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, uh, dus de, de, ja, nou ja, wat je gaat kijken, dat sowieso de kopjes, die gaat niet meer zo zwaar krijgen. Moet, uh, ze gaan toch rustig de bocht door. Hoewel, het is nog steeds, dat het, wij gaan, ons kopje gaat naar twee ronden hangen, hè. Maar de jongens, die zal je merken, die zullen uh, minder moe uit die auto's gaan komen. Ja, en de snelheden zijn heel hoog. Ja. Dan betekent uiteindelijk wel, ja, wie doet het laatst op die remmen te hangen. Want dat, daar komt het in feite op neer. want je hebt geen duim voor zijn hoek in te gaan. Nee, dus, precies. Dus uh, echt... Uh... Ik, ik, ja, ik hoop dat daardoor de, de inhoud... Acties, ...op verschillende plekken op de het makkelijker gaat terugkomen. En met die nieuwe vleugels. De vleugels gaan ook bewegen. Iedereen zegt ze bewegen niet meer. Uh, nee, ze kunnen die vleugelstanden ook tijdens het rij kunnen ze die veranderen. Uh, ga je toch uh, krijgen dat er waarschijnlijk minder uh, vuile lucht achter die auto's komen... ...dat ze elkaar misschien beter kunnen volgen. Maar goed, dat scheiden we ook van deze auto's. Is ook niet gelukt. Dus uh, <laughs> weet je. Zijn, zijn die, worden die vleugels, uh, bijvoorbeeld de achtervleugel, wordt die weer uh, veel kleiner dan uh, dat hij nu is? Uh, hij uh, wordt iets kleiner, uh, wat smaller. Uh, dat hebben we al eens eerder gehad natuurlijk. Maar ze kunnen ook het hele vleugelpakket kunnen ze bewegen. En aan de voorkant heeft, uh, er zijn al heel mooie foto's uh, op uh, internet geweest. Daar heeft uh, Mercedes al mee uh, uh, getest. Uh, met een vleugel die helemaal, zeg maar, horizontaal of uh, verticaal gezet kan worden. Um, dus de, die, um, uh, die zijn daar al mee aan het testen. Ja, hoe dat gaat uitpakken in de praktijk, oh, dat moeten wel de coureurs zelf regelen. Hè. Dat gaat fijn elektronica regelen. De dus coureurs moet zelf regelen. Ja, ben je te laat, ja, dan lig je in de, in de, in de hek. Hè, ja precies. Kan je niet uitremmen. Dus, ja, ja, En uh, uh, weer een dingetje erbij hè, tijdens het ja, rijden. Dan de heb je het al druk genoeg ja, natuurlijk. Ja, ze krijgen weer een, uh, een dingetje erbij. En, uh, ja, eh, jongens, eh, wat er nu gewoon eigenlijk heel belangrijk is, eh, de motoren zijn niet zo belangrijk meer. Het is andere rotzooi die omheen hangt, die gaat eigenlijk het vermoog geven. En eh, dus die motoren, eh, daar hebben ze eigenlijk al van gezegd, daar zouden ze een heel seizoen mee kunnen rijden. Oké, okay, Dus, okay. dus dat, wordt, dat wordt nog wat, maar uiteindelijk gaat dat allemaal uit, het, dat noemen ze het MGUK, k een soort kinetisch systeem, gaat dat komen, wat constant zeg maar, energie opslaat en wat ze los kunnen laten. Ja, en jongens, en dat is wel bijna 470 pk. Wat Zo leeg! Oh. Ja. Wauw. Ja, dus um, huidig hebben ze daar maar 120 kw, dus het is veel en veel minder. En dat wordt 3,50. Dus drie keer zo, zo minder wat ze nu mee rijden. En ze krijgen drie keer meer uit dat zeg maar, elektrische systeem krijgen ze meer power. Maar door de motoren, in principe, niet zo heel veel vermogen meer hoeven te geven. Oké, okay, oké. Okay. En, uh, en de banden, hoe uh, gaat het uh, daarmee? Worden die uh, kleiner weer? Ja, of, uh... ja, de banden gingen ze ook veranderen, heb ik begrepen. Die worden, uh, wat ik heb begrepen, gaan die banden iets uh, smaller worden. Uh, ze blijven wel op dezelfde uh, uh, maat blijven rijden, maar ze worden iets smaller geloof ik. Ja, het wordt wel een heel, heel ander autootje hoor. <laughs> oh ja, nou ik ben heel erg benieuwd. Maar als ja. het een hele andere auto wordt uh, tot slot uh, Rendel, uh, zat ik wel te denken van krijgen de coureurs nou meer tijd om die auto's te testen voordat het echt gaat uh, gebeuren? Nee, volgens mij is het het helezelfde testprogramma, maar vergis je niet hè, er wordt nu al heel veel getest in de, in de simulatoren en dat is bijna hetzelfde als op het circuit. Uh, Daar kunnen ze zoveel, maar volgens mij hebben ze niet heel veel meer testdagen gekregen. Dus uh, misschien twee of drie meer, maar ik heb die kalender die heb ik nog niet helemaal gezien. Oh. Maar uh, het is niet zo dat ze zeggen we gaan even nog een hele maand uh, februari en maart op verschillende circuits testen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, ze mogen gelijk aan de bak. Oh, oh daar, nog daar, nog dat maakt het wel. Ja. Heel spannend. Uh. Ja, ja, ja, ja. Oh, ik heb even gezien. De banden voor worden 25 mm smaller. Dus zeg maar 2,5 uh, cm. Oké, okay, oké. Okay. En 3 cm smalle aan de achterkant. Oké, okay, ja, dat... Ja. Uh. Nou ja, hoe, hoe breed zijn ze nu, weet je dat ook? Of, uh... Uh, volgens mij is dat Nee, geen idee. Nee, maar zo breed zijn die Formule 1banden niet meer. Nee, uh, volgens mij is er één tegenwoordig een bredere banden erop zitten als ik dat zo Ja, in uh, een paar centimeter ja, dat... kan het uh, heel wat schelen in uh, wat uh, Sambal doet uh, waarschijnlijk. Nou ja, de grip. Uiteindelijk gaan ze de grip kwijtraken. Dus ik denk dat we wel volgend jaar wat meer uh, wagens zien gaan spinnen, zeker in het begin. Uh, dat die rijders toch aan het zoeken zijn. En uh, ah, dat is mooi. Weet je, daar komen wel de grote coureurs bovendrijven. Dan weet je wel gelijk van, nou, die had dus echt talent. Ja, <laughs> tot... tot slot, Rindon. Ja, Die auto's dat hebben we op een gegeven moment uh, gehoord dat die helemaal uh, veranderd gaan, gaan worden. Maar wie verzint zoiets? Ja, een paar mensen in een heel raar gebouw dat niet eens mooi is in prijs. Uh, daar komt hij feite meer de VIA. Die had dit verzonnen samen natuurlijk wel met de organisator van de Formule 1 en ik begrijp er helemaal niks van, want ze hebben het altijd maar gezegd, we moeten met de Formule 1 schoon zijn, we moeten minder geld uitgeven, het moet goedkoper, en wat ga je dan doen? En in feite iets wat werkt, hè? want we zijn wel eerlijk, hè? als we naar dit jaar kijken en we kijken naar de tijden, we kijken naar de wedstrijden, het zit enorm dicht op elkaar. Uh, ook de, de kleinere teams, jongens, zitten vaak uh, binnen een seconde van, uh, van een pole position. Dus uh, uh, de, de, de wagens zitten gewoon echt heel close tegen elkaar aan. Uh, wat ga je nu doen? Je gaat uh, tegen iedereen zeggen, jongens, uh, je hebt een budget... ...en bouw maar een heel nieuwe auto. Nou, prettige wedstrijd. ja. Uh, uh, die die gedachte gaan begrijp ik niet. Dus als je dan zegt, we gaan nu op doorborduren, we halen er wat dingen af waardoor misschien wedstrijden weer wat spannender worden, Want ja, jongens, eh, er zijn natuurlijk wel situaties waar je gewoon helemaal niet meer kan inhalen. En dan zit, waar zitten we dan naar te kijken? Naar helemaal niks. En die Amerikanen, die in principe natuurlijk gewoon de boel uh, regelen, eh, die willen wel gewoon de uh, Biggest Show on Earth hebben. Nou, dat ga je niet uh, achter elkaar een uh, rijtje rij, uh, krijgen. Uh, dus die zullen dit ook wel een beetje meegezongen hebben. Maar ik heb wel zoiets. Hé, hey, jongens, we moest toch eens stuk goedkoper worden? <laughs> ik weet ja, wat om. is dat dan? <laughs> wat is dat dan? Nou ja, we, we, we, we gaan uh, het meemaken Rendel. Ik heb Wees daar heel veel uh, plezier uh, dit weekend weer. Ja. En uh, volgende, volgend weekend uh, gaan we elkaar weer spreken. Dan hebben we gewoon weer, gewoon weer een weekendje. En dan hebben we vast wel iets waar we over kunnen praten. En, en je ziet het en je hoort het, uh, Dolly. Zo moet ik het ja. eigenlijk zeggen. Ja. Ook al is er geen Formule 1. Wij nee. praten de, de tijd wel voor. Hoor. Ja, dat kun je gerust aan de <laughs> overlaten. Ja, ik ben helemaal blij probleem, Dolly. En weet je wat je volgende keer kan doen als je Lendo Norris ziet? Nou? Dan moet je net als die Ben, hè, die hoogste baas van de Formule 1, hem lekker door zijn koppie uh, gaan krioelen tijdens oh, ja. de uitdaging van het WK. Ja. De <laughs> chenant voor <verwoorden wordt> dat. <laughs> Ik heb het niet gezien. Ja, oh, en, en oh, lendo, okay. Lenders zijn nog. Uh, fucking in zijn. Uh, ja, fucking... fucking, ja, ja, oei, bijna oei, oei, oei. Moeten, Ja, had hij bijna een boeta'sbroek. <laughs> <Ja. laughs> was hij, Oké. Okay. Okay. Je, ja. je moet hem even gaan zoeken. De, de, de prijsceremonie van Lendl Noors. En dan wordt hij helemaal, uh, helemaal door zijn kopje, door zijn haren geaid. Oké, okay. oh, wat aard. erg. Ik, ik zal het opzoeken. Ja. Ja. Ja. zoeken. Ongelooflijk. Ga zoeken, dank komt hij dankjewel. Hele fijne zaterdagavond, gaaf Jullie ook. Hoi. Dag, Rendel. Hoi. Dag, I saw you I went out of my mind I never believed in Love at first sight But you got a magic ball That I just can't explain But you got a way That you're making me feel I can do, I can do it Eerst Whitney Houston uh, met uh, die mooie single van haar, uh, I'm Your Baby Tonight. Gevolgd door uh, Dear Jesse, Madonna. En uh, wie vonden jullie het uh, beste, uh, Dolly? Whitney. Whitney, hè? Ja, ja. Whitney is uh, wel uh, beter dan uh, Madonna. Tuurlijk. Ja. Toch vond ik dit ook wel een lekker nummer van uh, Madonna, hoor, Je moet wel, ik zeggen. is wel leuk, maar... Uh, Dear Jesse. Whitney is echt klasse. Ja, zeker weten. Helaas ja. uh, moeten we de missen. Dus, ja. ja. Hey, het dier van de week hoeven we niet te missen... want uh, ja, je hebt een uh, lief klein uh, uh, poesje uitgekozen. konijntje, wou ik zeggen. Maar. Nee, nee, de nee, uh, poes. Deze week is de poes. De poes. En de poes heet Moos. En uh, je Moos is een poes dus van zeven jaar oud. En ze is op zoek naar een rustig huis... zonder andere huisdieren en zonder kinderen. Een huis waar een tuin aanwezig is... waar ze lekker in rond kan struinen. Maar... Het liefst dan wel eentje waar nog niet nog vijf buurtkatten in rondwandelen. Want daar is ze wel een beetje bang voor. Nou, woon je alleen of met een partner, dat is helemaal prima. Ze heeft een stiekem voorkeur voor vrouwen. Maar als ze je beter leert kennen, komt ze bij je liggen... en wil ze graag op haar kopje worden gekriebeld. Heb geduld, geef haar de ruimte, laat haar wennen. En laat haar vooral in haar waarde en dan wil ze je heel graag ontmoeten. En uh, Moosje, ja, die uh, wacht op je in het uh, Tehuis aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Zeker een leuk uh, dier van de week. En uh, dat je zegt van uh, dat uh, kriebelen aan, de, uh, dan moest ik meteen aan Lennon Norris uh, denken. Die heeft oh, dus haar oh ja, met, ja, ja ook ja, lekker kriebelen op lekker, het kopje. Lekker kriebelen op het hij, kopje heet, van Lennon ja, Terwijl die toch geen Moos heet? Nee. Ja, nee, geen Moos. Moos mag het weten. Ja, ja, ja, ja, nou, ja, ja. Een mooie, oh, mooie dier van de week. En er zitten veel andere leuke dieren ook in het uh, kennen met zeker, dieren thuis. zeker. Waar maar, kunnen ze die vinden trouwens? Uh, die kun ik? je vinden op de site ikzoekbaas.dierenbescherming.nl slash en daarna kan je zelf kiezen. Hond, kat, konijn. Konijnen, van alles komt voorbij. Wat, uh, wat Knaagdieren. Uh, ja, ja knaagdieren ja. ook. Die zijn okay, er ook nou, zat. Nou, dankjewel dus. weer Moos. Ja, maar Moos snel is een, nieuwe, een mooie lapjeskat. Snel een nieuw baasje voor uh, Moos uh, gaan vinden. Ja. Daar dus zijn we zeker voorstander van hier bij ZFM. Straks om vijf uh, uur Entertainment for You. Maar ja, waar is Fred heen? Die is alvast voor de kerst naar huis gegaan. Je weet het niet. Driving home for Christmas. Hier is Chris Ria. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Weer donker hier in Zandvoort. En dan uh, lekkere muziek op de Zandvoortse Radio. George Michael en de Father Figure. Ja, we zijn uh, bijna aan het eind gekomen van uh, deze show. Maar volgens mij heeft Dolly nog wel het een en ander te melden, Dolly. Nou, nog één berichtje heb een ik meegenomen. Bericht, ja? ja, die heb ik nog niet verteld. En dat gaat over het Zandvoortse gemeenteraadslid Ronald van Tichelen van de PVP. Die kwam begin dit jaar in het nieuws omdat hij op 3 maart... een klimaatactiviste had aangereden bij de parkeergarage... van het provinciehuis in Haarlem. Ja, Ja, de demonstranten van uh, Extinction Rebellion. Wie kent ze niet? Ja, Ze liepen uh, lichte verwondingen op en deed aangifte tegen Van Tichelen. En het Openbaar Ministerie heeft uh, onlangs bekendgemaakt... Uh, van Tichelen, die tevens statenlid van de provincie Noord-Holland is... te gaan vervolgen... En uh, Ronald van Tichelen verklaarde destijds... dat hij zich niet bewust was van de aanrijding... omdat het zicht hem werd ontnomen door een spandoek. En het OM gaat het statenlid nu vervolgen voor meerdere misdrijven. Nou, hou je vast. Uh, poging tot zware mishandeling. Mishandeling. Het verlaten van de plaats van een ongeval... en het verstoren van een vergadering. Jee. Ook wordt hij vervolgd voor gevaarlijk rijgedrag. Nou, de zaak die. Ja, het is niet misselijk hoor. Wat hij Helemaal je, niet om zijn, Waar die mee om zijn oren geslagen wordt. De zaak dient op 17 februari 2026. in de rechtbank van Harlem. Nou, ik hoop, ik hoop toch voor hem dat het met een sissen gaat aflopen. Want er zit helemaal geen kwaaigheid bij die man. Die, die doet echt geen vliegkwaad. Dat is, dat is de vriendelijkheid zelf. Ik vind het ook zo. Een gek verhaal dat hij nou ja, het is zo uit gek, zijn dak zou zijn gegaan. Geen gek verhaal, hij heeft het labeltje PVV op zich geplankt. Dat is zitten. hem, hè? Ja. Dat is hem en dan wordt het al heel snel uh, heel zwaar gemaakt. Ja. Ja. Vervelend en dat zou ik toch eigenlijk niet mogen uitmaken, hè? Nee, bij een nee. GroenLinks dan had je geen problemen gehad, hoor. De, ah, ja, hey, dat zijn jouw woorden, hoor. <laughs> ik ga dat niet vermelden. Uh, het staat ook nergens. Maar, oh, oh, oké. Okay. Ja, ja, nee, het is het, ik, ik vind het vreselijk uh, voor hem natuurlijk ook heel, heel naar voor die mevrouw die uh, daardoor gewond is geraakt. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze man dat met voorbedachte raden of met, met kwade intenties heeft gedaan. Denk dat ik dat zit niet. zo niet in zijn aard. En als hij het maar wel ja, heeft gedaan, dan moet hij ervoor gestraft worden. Nou ja, dan wel. Ja, dan nou ja, de wel. rechter zal het uitmaken. Maar ik hou me hard vast als ik zo hoor... Waar die allemaal van beticht wordt. Ja, tichelen wel, uh... van uh, beticht. Ja, ja oh ja. ja, daar zijn we weer. Ja, nou, ja. en, en nog even een <laughs> ander dingetje. want ja. Uh, ja, We kregen te horen dat de PVV in 40 gemeentes mee gaat doen... met de gemeenteraadsverkiezing. Ja. En uh, ja, Zandvoort viel daardoor af in ja. één keer. Er was geen PVV meer uh, voor Zandvoort. En ik weet dat er in Zandvoort uh, toch wel heel veel mensen zijn... die stemmen op de uh, PVV... Ja. Of erop gestemd hebben in ieder geval. Maar het schijnt dat niemand zich had aangemeld. Nee, uh, maar gelukkig, Rademauw. gelukkig... Uiteindelijk meldde Geert Wilders via X... dat er uh, toch weer een delegatie is gekomen hier ja. in Sandvoort. En ja. dat de PVV gewoon uh, meedoet met de ja, gemeenteraadsverkiezing. Uh, met de gemeenteraads uh, Peter kamer ja. en uh, Marco Deen die... Uh, Ooit bij Goedemorgen Zandvoort had gezegd: Van nou ik, ik ga niet meer terug naar de politiek, naar de uh, lokale politiek. Want dat werd toen nog gevraagd: kom je dan weer terug naar Zandvoort? Toen zei hij: Nou, ik denk niet dat ik daar nog aan begin, want ik denk dat ik lekker ga genieten van het leven. Oh ja, dat was het. Maar vaard. zei hij: Zeg nooit, nooit. <lacht> en nou, je ziet het maar weer: hij is weer terug. En daar ben ik toch wel heel blij om, want ik, ik vind Marco Deen een fantastische politicus. En het uh, schijnt, uh, zo hebben we gelezen... dat er nog zeven kandidaten... dat ze die bereid hebben gevonden... om, uh, om zich toe te voegen... Uh, aan, aan, de, aan de club. Nou, we FFD. wensen ze heel veel uh, succes. Zeker, dit, uh, en het is ook uh, goed... Hè, voor het evenwicht uh, in de raad. Zo is het. Dus... Nou, dankjewel Dolly. Ja. We gaan Zijn plaatsmaken. Dankjewel. Fred, hij is er weer. Dus, uh, ja, ja. Zometeen uh, entertainment for you. Dus, dus gewoon blijven luisteren, hè, jongens. Zeker. En Zalverd op zaterdag... is er volgende week zaterdag weer... Is Zo gaaf en tot de volgende <muches> I try